Het weer op sommige plaatsen eerst nog wat mis vanochtend. Verder vandaag volop zon bij ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Maandag 28 november. Goedemorgen. Veel verkiezingen en politie van morgen. En de Egyptenaren die mogen vandaag gaan stemmen. Voor een nieuw parlement. De vraag is hoe massaal ze dat gaan doen... en wat de betogers op het Agierplein voor vandaag hebben bedacht. Sanna van Hoorn is op dat plein en we spreken hem later. Europarlementariër Peter van Dalen van de ChristenUnie... volgt de verkiezingen in Egypte na negen uur. Maar eens horen wat hij waarneemt. De Tweede Kamer buigt zich vandaag over de nationale politie in Nederland. De regering wil dat die per 1 januari komt. De oppositie heeft steeds meer twijfels. U hoort minister Opstelten van Veiligheid erover. Vandaag is ook de grootste meldkamer van Nederland geopend... Wordt Geopend. En die loopt al vooruit op de organisatie van de Nationale Politie. Joris van der Kerkhoff is vanochtend in die nieuwe meldkamer. En dan heeft de politie alle wapenvergunningen en hun houders tegen het licht gehouden. 29 mensen moeten hun vergunning inleveren. Daar praten we over met adviseur Bijzondere Wetten, toon Moeskops van het Nederlands Politieinstituut. Voor Marteo de Roepo heeft in België de vaart er weer in gekregen, gekregen. Nu lijkt het snel te gaan met de nieuwe regering. Joris van Poppel heeft zo het laatste nieuws. Ook maar eens even naar Syrië. We spreken Syrië-kenner en oud-ambassadeur Koos van Damda Daarover. Leider van de Nederlandse delegatie voor de klimaattop in Durban gaat vertellen wat zijn verwachtingen zijn. En afvalscheiding heeft zin. Het is onderzocht en wij spreken straks de onderzoeker. De Michelin-sterren worden vandaag weer uitgedeeld en ingetrokken. In Harderwijk zucht onder een noodverordening, want morgen gaat verhuizen. Dan hoort u meer over dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet, nos.nl of via Twitter, nos radio 1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 Niet iedereen is enthousiast over de verkiezingen. Nog steeds staan er op het Tahrirplein duizenden betogers. Die eisen dat de verkiezingen worden uitgesteld. Ze vinden dat de militairen eerst de macht moeten overdragen aan een burgerregering. De hoogste militaire in Egypte, Marschak Tantawi, weigert echter op de eisen in te gaan. Hij waarschuwde gisteren nog voor ernstige gevolgen als de protesten doorgaan. Die waarschuwing maakt niet veel indruk, vertelt correspondent Sander van Hoorn. Niet op de mensen die hier nu zijn. Ik geloof wel dat de steun voor de demonstranten hier achter me, dat die uh, wat aan het afnemen is. Zo zo. Vandaag moest een mars worden. Nou, misschien zijn het er uh, tienduizenden geweest, maar niet meer dan dat. Maar de mensen die hier zijn, ja, die zijn dus heel vastberaden. Het heeft net gehoost hier op straat. Maar de regen, en ook niet Tantawi, de heeft deze mensen weggekregen. 50 miljoen stemgerechtigden kunnen vandaag kiezen... uit duizenden kandidaten en tientallen partijen. Dat zou wel eens een chaos kunnen worden. Er zijn zoveel problemen. De afgelopen tijd is er geen campagne gevoerd. Er zijn tientallen partijen in een kiesgetelsel dat volgens mij niemand begrijpt. Dan is er nog berichten over omkoping. Dan zijn er nog zorgen over de veiligheid. Hoe dat morgen in zijn werk gaat, ik maak me grote zorgen. En dan is er in de Siena-Iwoestijn afgelopen nacht ook nog een gaspijpleiding opgeblazen. Sinds de val van Mubarak is het de achtste keer dat er zo'n aanslag plaatsvindt. Wie erachter zit, dat is niet duidelijk. Dan naar België, waar het begrotingsakkoord op instemming kan rekenen van de Europese Commissie. Eurocommissaris Ren zegt tevreden te zijn over het behaalde resultaat, vertelt de Vlaamse journalist Tim Pauls. En hij verwijst ook expliciet naar de structurele hervormingen. Dat we zeggen dat het allemaal wat strenger wordt in pensioenen en uitkeringen. En, en, zo. Ja, en daarvan zegt hij, dat gaan we in de loop van volgend jaar als Europese Commissie evalueren. Dus we ja. hebben weer wat tijd gewonnen om te bewijzen okay. dat we zelf ons huishouden op orde kunnen houden. België stond onder zware Europese druk om forse bezuinigingen door te voeren. Volgens de Rupo is dit de grootste saneringsoperatie in de naoorlogse Belgische geschiedenis. We drinken de staatsuitgaven terug, waarbij we de kwaliteit van de overheidsdiensten vrijwaren. Komende week hoopt die Roepo de gesprekken over een nieuwe regering af te ronden. Maar in België zelf wordt de vraag al gesteld hoe stabiel dat kabinet van zes partijen, van socialisten en liberalen, wordt. Partijen zelf ontkennen elke frictie. Natuurlijk wordt het een stabiele regering. Als je eraan begint, dan ga je er altijd vanuit dat het een stabiele regering wordt. Als je met elkaar trouwt, dan ga je er ook vanuit dat het een stabiele huwelijk wordt. Later in de uitzending meer aandacht voor de finale van de Belgische recordformatie... van bijna anderhalf jaar. Het gaat vandaag in de Tweede Kamer over de nationale politie. Of die er komt of niet. Het kabinet wil dat de politie direct onder de minister van Veiligheid komt te vallen. En dat het aantal regio's teruggaat van 25 naar 10. Maar bij de oppositie slaat de twijfel toe. Als het niet bijdraagt nationale politie tot. Meer veiligheid, meer zichtbaarheid en verhogen van de pakkans. Ja, dan kunnen we daar niet, uh, niet mee instemmen. Dat zegt adje Kuiken van de P van de A. En ook D66 en de SP hebben zo hun twijfels. De partijen zijn bang dat nationale prioriteiten boven het werk van bijvoorbeeld wijkagenten komen te staan. Magda Bernsen van D66 bijvoorbeeld. Wat er dreigt te gaan gebeuren is dat de nationale politie en de nationale prioriteiten door de minister worden vastgesteld dat heel veel politiecapaciteit gaat kosten... en dat de burgemeester, die verantwoordelijk is... voor de openbare orde en veiligheid in zijn eigen gemeente... een beetje het nakijken kan hebben. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie... denkt de kritiek te kunnen weerleggen. Volgens hem kan de burgemeester zich door wijzigingen... juist beter concentreren op zijn belangrijkste taak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 Al meer dan 100 uur onderweg het transport van nucleair afval van La Hague in Frankrijk naar Goorleben in Duitsland. Demonstranten blokkeren de rails en bij de confrontatie zijn aan beide zijden al tientallen gewonden gevallen. Gisteravond gaf een groep activisten het op nadat de politie 15 uur bezig was geweest hun armen uit een blok beton te krijgen. We gaan nu aan deze stelle onze actie beëindigen. We bedanken ons bij allen ondersteuners en bij u. Maar ja, vervolgens doken honderden demonstranten even verderop... weer op bij een nieuwe blokkade. Er zijn zo'n 20.000 agenten in totaal ingezet... om het transport veilig te laten verlopen. De kosten zijn inmiddels opgelopen tot ruim 35 miljoen euro. President Kabila van Congo neemt het bij de presidentsverkiezingen op... tegen twee andere kandidaten. De Verenigde Naties hebben opgeroepen tot kalmte en zelfbeheersing... want de afgelopen tijd was het onrustig. Vertelt journaliste Anneke Verbraken in de hoofdstad Kinshasa.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 Culinair Nederland zit vandaag op de nagels te kluiven. De Michelin-sterren worden weer uitgedeeld. En het gerucht gaat dat er een restaurant met drie sterren bijkomt. Naast de Libraïen in Zwolle en Oud-Sluis in Zeeland dus. Paul van Kranenbroek, oud-hoofdinspecteur van Michelin, doet een gokje. Beluga in Maastricht. Beluga van chefkok Hans van Wolde dus. Maar ook de Zwethul in Schipeluiden en Interskalders in Kruiningen worden door kenners genoemd. De stap van twee naar die sterren is geen makkelijke, vertelt van Kranenbroek. Het verschil tussen twee en drie sterren, dat is gewoon de continuïteit van de kwaliteit. En dan ook wat erbij hoort natuurlijk, uh, dat kan ook zijn de surrounding, dat kan zijn de service, de wijnkaart. En uh, ja natuurlijk uh, dat er constant op hoog niveau gewerkt wordt. Even na negen uur komt het persbericht uit en weten we wie de winnaars en de verliezers van 2011 zijn. We houden u op de hoogte. Amerikaanse en Europese beurzen beleefden een slechte week vorige week. Voor de Amerikanen was het zelfs de slechtste week in twee maanden... met een weekverlies van bijna 5%. Vrijdag waren er nog wel positieve cijfers en het verlies bleef die dag beperkt tot 0,2 procent. Twee dus. In Europa werd vrijdag wel in de plus geëindigd. De AIX sloot 1 procent hoger. In Japan wordt alweer gehandeld, daar gaat het ook goed. Nu staat daar de beurs op een winst van 1,6 procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar nos.nl slash radio 1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes. Marillion had in de jaren tachtig in de hele wereld succes. Voornamelijk met de single Kaylee. De band bestaat nog steeds, nog steeds actief. In 2009 bracht Marillion alweer het zestiende studioalbum uit, Less Is More. En vanavond staat de groep in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam. Van Marillion, Marillion op de radio. En in Paradiso vanavond op de verjaardag van een fan van het eerste uur. En dat is? Mijn broer. Ah. Hij gaat er ook heen. Kijk eens aan, 16 minuten over 6 dus jij hebt geen feestje vanavond. Nee, nee. ga niet door. Joris van de Kerkhof, goeiemorgen. Lara, goeiemorgen. Waar ga jij je vanochtend mee bezig? Wat ja. was dat? Ja, dat, dat was ik niet zelf. Dit was gewoon een, een, een bankje. <laughs> ja. Dat was een rood bankje. En dat rode bankje staat voor een, een betonnen muur. En dat rode bankje, daar staat iemand op. En die is gele spandoeken aan het, aan het ophangen. En uh, ja, het past nog niet helemaal. Dus daarom moet dat bankje een beetje op en neer gesleept worden. Daar rechts is er ook nog eentje uh, waar een touwtje vastgemaakt moet worden. En op die gele spandoeken, drie stuks, staan allemaal afkortingen uh, en woorden. Um, het begint met MKNN. Dat is wat. Dat staat voor de meldkamer Noord-Nederland. En dan staat er brandweer, dat is helder. Dan staat er een, een, een blauw kruis met, een, met één streep erdoor, dat is. Dat staat voor de ambulancediensten. Nou, politie, dat is ook nog wel helder. En dan staat er GHOR met een rondje en, nou ja, bijzonder vormgegeven. En dat staat voor de grootschalige hulpverlening bij ongevallen en rampen. En dan hebt u zelf ook nog een teken, dat is een rood wit blauw teken... met een puntje in het, in het midden, een, een halve cirkel van, van de Nederlandse vlag... Um... Ja, en dat staat weer als logo voor de Meldkamer Noord-Nederland. Dat verbeeldt Noord-Nederland met midden in Drachten en de kleuren rood, uh, wit en blauw. Dat zijn de kleuren van de kolommen die hier zitten, van de politie, de ambulance dienst en van de brandweer. Oh, ik dacht dat het iets met Nederland te maken had. Ja, voor Noord-Nederland. Dat heeft ook iets met Nederland te maken. <laughs> ja, de MKN en verwelkomt Friesland, verwelkomt Groningen, verwelkomt Drenthe in een um, ja. Het is natuurlijk nog donker, maar het voelt als een gigantisch groot gebouw waar jullie met z'n allen eh, in zitten. En z'n allen zijn dan alle meldkamers eh, van al die verschillende organisaties, twaalf verschillende organisaties, die nu vanaf vandaag officieel bij elkaar zitten. Dat klopt, maar hier, dit gebouw huisvest veel meer dan alleen de meldkamer. Het is bijvoorbeeld ook een uh, IBT-centrum, Integrale Beroepsvaardigheidscentrum voor de politie. Onder de grond liggen schietbanen, er zijn sporthallen. De technische gezeersen vinden hier huisvesting, de verkeersgroepen vinden hier huisvesting. Dus er gebeurt hier veel meer. Ja, u bent van de 112 dan, hè? De meldkamer is 112, inderdaad. Ja, maar dat is, weet u nog wanneer dat uh, in gebruik is genomen, dat nummer? Ik weet het uh, niet precies meer uh, uit mijn hoofd wanneer dat uh, in gebruik genomen is. Ja, Ik hou er papier bij, dat is omdat ik uh, dat zelf er zelf ook even bij uh, uh, ga zoeken. 27 februari 1997, uh, minister Dijkstal was toen verkleed als brandweerman. Hij was minister van Binnenlandse Zaken. En toen werd er een campagne gestart. 1 en 2 is het Europese alarmnummer. En dat verving toen welk nummer? Uh, 0611. Ja, je moest ook even denken. Ik, toen ik het hoorde dacht van 0611, dat is lang geleden. Maar 112. Uh, we gaan terug naar 27 februari 1997. Minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken gaf vanmiddag verkleed als brandweerman het start zijn voor de campagne. Het oude 0611 kon iedereen inmiddels dromen. Daarom wordt het nieuwe 112 met een grootscheeps publiciteitsoffensief gelanceerd. Iedereen moet met de campagne bereikt worden, want al vanaf 1 september krijgt u, als u in alle haast nog het oude nummer belt, een antwoordapparaat. Er is een nieuw alarmnummer. 0611 heeft plaatsgemaakt voor 112. 112, daar red je levens mee. 112, daar red je levens mee. Die levens, blijven jullie hier ook redden in het noorden? Dat is inderdaad de bedoeling. Alles is erop gericht om die meldingen heel snel en heel professioneel af te handelen. Daar is alles op ingericht. En uh, is het Noorden in dit geval een voorloper, veel andere gebieden natuurlijk ook, maar in dit geval ook een voorloper voor alle andere regio's? Gaat iedereen samenwerken en komen er misschien in totaal straks vier grote 1 en 2 centrales in het land? Inderdaad, Noord-Nederland is een voorloper. De meldkamer in Oost-Nederland is ons al voorgegaan, maar die is in twee regio's. Wij zijn over drie regio's. En de verwachting is dat er maximaal tien meldkamers overblijven in Nederland. En die zullen dan ongeveer gelijksoortig zijn als deze. Gelijksoortig zijn aan? Aan deze, die wij hier hebben. Ja, ja Oké, okay. nou dat is mooi. We gaan naar binnen en, en dan gaan we, gaan we straks de... eens verder praten. De grootste meldkamer. Dus vandaag geopend, de grootste meldkamer van Nederland. En er wordt ondertussen natuurlijk hevig gediscussieerd over het ontstaan van de nationale politie. Ze zou allemaal per 1 januari eh, moeten beginnen. Maar de vraag is of dat überhaupt het geval zal zijn. De oppositie twijfelt, u hoort daar later meer over. Je hebt van die mensen die lijken het eeuwige leven te hebben. In Frankrijk hebben ze er ook zo eentje. Robert Marchand. Hij is geboren op 26 november 1911. En inderdaad, afgelopen weekend is hij 100 jaar geworden. En Marchand is een fitte 100-jarige die nog iedere dag zijn ronde fietst. En dus kwam het idee om een werelduurrecord te zetten voor 100-jarigen. Robert Marchand stapte op zijn fiets. Die gelegenheid was omgebouwd tot een soort home-trainer... en ging een uur fietsen om zoveel mogelijk kilometers te rijden. Correspondent Ron Linker was getuige.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 Een drinkfles dan? Wat zit daarin? Voilà mon doping. goûter? C'est de, de l'eau et, et du miel. Mijn doping, voilà. zegt hij, water voilà. met honing. Dans un bidon comme ça, je mets une cuillère à soupe de miel. Et puis voilà, avec ça, vous pouvez faire 100 kilometer. <laughs> Als ik deze fles had leeggedronken, had ik wel 100 kilometer kunnen rijden. En dan komt het moment van de waarheid, want hoeveel kilometer heeft meneer Marchand echt gereden? Wat is het record?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 Robert Marchand met rechten in krasse knar en Ron Linker was daarbij. Het NOS Radio 1 Journaal Sport. Johan Cruijff en tien jeugdtrainers van Ajax nemen juridische stappen... tegen de benoeming van de directie Martin Sturkenboom, Danny Blind en Louis van Gaal. Volgens Cruijff en de trainers zijn de aanstellingen niet rechtsgeldig... Bezwaren richten zich niet zozeer op Sturkenboom, Blind en Van Gaal... maar op het niet naleven van het voetbaltechnische beleid van Ajax. Dat staat in een verklaring van Kruijf en de trainers. Kruijf is als lid van de raad van commissarissen... niet gekend in de benoeming van de drie directeuren. De ledenraad van Ajax komt vanavond overigens bij elkaar... om haar positie te bepalen in die machtsstrijd binnen de club. Ik gisteren op het voetbalveld wel goed met Ajax. NEC werd met 3-0 verslagen. FC Twente verspeelde punten alweer tegen Vitesse door met 0-0 gelijk te spelen. En volgens coach Adriaanse hoort dat niet bij een topploeg. Een topploeg uh, moet als je drie kansen krijgt zeker eentje maken. En uh, die hebben we niet gemaakt. Als je echt top bent uh, nou dan, dan heb je meer brieën, meer creativiteit, meer uh, slimheid in de ploeg. Maar... Echt de laatste paas, of de ene laatste paas, die, die komt vaak net niet goed. Twente blijft trouwens derde in de eredivisie. De achterstand op de nummer 2 PSV is opgelopen inmiddels naar 4 punten. Koploper AZ staat 7 punten voor. Excelsior is door een 1-1 gelijkspel tegen ADO Den Haag van de laatste plaats af. Andere uitslagen van gisteren, bijvoorbeeld RKC Waalwijk tegen Feyenoord, 1-2. Roger Federer, sorry, ik was iets te tellen, Heeft de ATP World <laughs> Tour Finals gewonnen. Hij versloeg in de finale in Londen. Joe Wilfried Tsonga in drie sets. Het toernooi staat bekend als het officiële officieuze we wereldkampioenschap. Federer won het toernooi voor de zesde keer. En de laatste Grand Prix in de Formule 1 van dit seizoen is gewonnen door Mark Webber. Zijn teamgenoot Sebastian Vettel, die de wereldtitel al wekenlang op zak heeft, Wie? finishte als tweede in Sao Paulo. <laughs> Vettel. Sorry.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 Dreams like you will Kieran hoort u met great Eight. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is half zeven. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Negen maanden na de val van president Mubarak worden in Egypte vandaag de eerste vrije parlementsverkiezingen in jaren gehouden. Een nieuw parlement krijgt onder meer een belangrijke rol in het opstellen van een nieuwe grondwet en de formatie van een interim regering.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 Het kerntransport van het Franse Le Havre naar Gorleben in Noord-Duitsland... is na meer dan 100 uur aangekomen in Dannenberg. Vandaaruit moet het kernafval over de weg verder naar Gorleben. Vannacht zijn zo'n 800 actievoerders van de spoorrails gehaald. Gisteren waren het er al een paar duizend. En de Portugese Fado en de Mexicaanse Mariachi staan op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de UNESCO. De Fado is het Portugese levenslied en is ontstaan in de arme wijken van Portugese steden. En de Mexicaanse Mariachi wordt vaak gespeeld door straatorkesten met violen, gitaren en trompetten. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De wind is gaan liggen en de lucht is geklaard. Vandaag mogen we uitzien naar een zonnige dag.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 En dit is de ANWB verkeersinformatie. Op de A4 naar Amsterdam staat bij Zoeterwoude 4 kilometer. A6 richting Muiden, nu al 6 kilometer bij Almere buiten Oost. Op de A7 richting Zandam 3 kilometer voor Permanent. En op de A28 daar staat richting Utrecht tussen Amersfoort en Knoopendhoevenlaken 3 kilometer. Ondernemers willen ondernemen. Daarom heeft ABN AMRO Your Business Banking.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 Na bijna twintig uur onderhandelen bereikten de zes partijen in Brussel dit weekend... toch een akkoord over de begroting. Waalse socialisten en Vlaamse liberalen kwamen op één lijn. En daarmee is een Belgische regering nu echt nabij. Onder leiding van formateur Di Rupo, Elio Di Rupo... presenteerde de onderhandelaars hun begroting. Dames en heren. De dynamiek van één land... het welzijn van één land...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 Het ja, toch, dat is hebben. inderdaad wel opgevallen. Oké, okay. bedankt. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire? de foto de België afgelopen weekend. De zes partijen zijn het dus eens over een begroting. En dan kan het snel gaan. Laatste nieuws krijgt u straks na zeven uur... van onze correspondent in België, Joris van Poppel. Bruce Springsteen keert terug op pinkpop. In 2012 sluit hij het festival dat hij in 2009 nog opende. Dat was gisteren groot nieuws in het Limburgse Geleen op een bijzonder jubileumfeest. Pinkpopbaas Jan Smeet zit namelijk 50 jaar in de popmuziek. Hij was oprichter van de fanclub van Pieter en His Rockets. En Peter Koelewijn was een van de oude vrienden op het feest, net als Bertus Borgers en Raymond van het Groenewoud. Ze kan zo lekker lopen, ze kan zo lekker koken. Ze kan dat wat ik wil dat ze kan. Ze kan zo mooi bewegen, ze maakt me zo verlegen. Zij zit bij een vuur en een vlam. Zing het, zing het! Maria, Maria, ik hou van jou. Voor jou! In de kou! In de kou, ja. Geloof. Die oude getrouwen traden op, Raymond en Bertus... In de hal zien we foto's van nog meer oude artiesten van toen. Een hele jonge Bono, Elvis Costello, Sting. Maken deze foto's, Jan Smeets, nostalgisch naar een tijd dat het allemaal veel kleinschaliger was? Ja, ik zei vertellen, daar hangt mooi ingelezen. Mijn originele contract met U2, 6.000 gulden... Met, eh, nog altijd getekend door Paul McGuinness, de manager van, en nog steeds manager van U2. Als je naar kijkt en dat uit de mappen, het archief haalt, dan wil je dat wel eens een keer laten zien aan mensen. Ook de, de vergunningen erbij van het ministerie, hè, je moet zo'n werkvergunning hebben, wat ik doe allemaal. Dat is een enorme nostalgie die erop hangt. Sportpark Geleen, daar gebeurde het allemaal. Men herinnert zich de treinreizen naartoe, één dag op een neer. Het heette jongerencultuur te zijn. Ik ben uitgegroeid tot een van de grootste festivals ter wereld. Het is big business geworden. Het is dus enorme big business. Artiesten vragen heel veel geld. Je weet het. Je spraken van artiesten met, met, met bedragen van 6 nullen. En dan weet je wel wat je moet betalen. Ja. In popmuziek ging het vroeger toch helemaal niet om commercie, meneer Smeets? Nee, absoluut niet. Dat weet ik wel zeker. Ik, eh, ik weet dat ik vele onderhandelingen... De eerste 18 jaar deed ik het zelf in Londen en in New York. Weet je waar. Daar, daar was het echt van de passie... Uh, ...in de popmuziek. Of je nou know, Tom Petty heette, die is de geweest... ...tot en met Elvis Costello, tot en met Straits, uh, Sting. Iedereen deed het voor een bepaald bedrag. En daar zat passie achter, de boodschap brengen. zou allemaal ook natuurlijk ook nog heel veel uh, uh, politieke boodschappen te verkondigen. Ja, dat is echt allemaal gewijzigd. En je zou denken, mensen hebben zoveel geld. Bonum moet zo ongelooflijk rijk zijn... Ja, die kan volgens mij de hele staatsschuld van Ierland uh, uh, aflossen bij wijze van spreken. Maar zal er gewoon toch steeds meer gevraagd worden. Ja, ik, ik kan dat niet tegenhouden. En ik moet meedoen, wil ik mijn festival ook voor de komende jaren veiligstellen. Het begon ooit met Peter en zijn Rockets. Ze speelden gisteren in Geleen in de Hanenhof... Heel bijzonder is het programma van de komende Pinkpop... met de terugkeer van Bruce Springsteen. Dat dacht ik, ja. Bruce loved Pinkpop, Pinkpop loved Bruce. Het toerschema werd gemaakt voor Europa. Het eerste wat ingevuld was, was gewoon al Pinkpop geleend. Pinkpop landgraad bedoel ik. Het was de wens van de Bos zelf. Maar dit was de wens van de Bos zelf, ja. Hij zei, als ik terug ga naar Europa... dan doe ik een few festivals, echt. Isle of Wight en Pinkpop. Hij dacht, Smeets is 50 jaar in dienst, cadeautje. Ja, ik heb toen een cadeau gehad bij 40 jaar pingpop. En Dat was een van de grote cadeaus. Nu weer, dus dat is wel heel bijzonder, ja. Een reportage van onze eigen pinkpop-veteraan Jeroen Wilaert, die ook vernam dat de onderhandelingen met die andere legende doorgaan... namelijk Neil Young. Koken tot je Michelin-sterretjes ziet. Vandaag is de dag dat restaurants te horen krijgen... of ze er één, twee of drie krijgen of misschien we moeten inleveren. Dat kan natuurlijk ook. Zo dadelijk meer is de verkeersinformatie bij de ANWB. John Sahoka. Met al een paar opvallende files door ongelukken op de A6 richting Muiden. Dat is een Lelystad in Almere-Buiten-Oosten, 6 kilometer. En op de afsluitdijk op de A7 bij Brezandijk. richting Noord-Holland... is een ongeluk gebeurd, dat staat inmiddels 3 kilometer. Al vrij druk op de A12 van het Duitse grens richting Arnhem. Daar rijdt het langzaam over 10 kilometer tussen Alfred Beek en Knoopend Velpenbroek. En dat geldt ook voor de A28 richting Utrecht. Daar staat tussen Nijkenk en Knoopend Hoeverlaken al 7 kilometer. Nu al veel verkeerd, John, maar wel ja. rustig weer. Ja, dus ik, ik reken eigenlijk op een, op een vrij normale ochtendspits, Marcel... en dat betekent ongeveer uh, rond half negen 250 kilometer file. John Zagoka bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Door naar Joris van der Kerkhof, die is in Drachten. Daar wordt vandaag de grootste meldkamer van Nederland in gebruik genomen. Op de dag dat er nog volop gediscussieerd wordt over de nationale politie. Joris, hoe groot is die meldkamer? Die meldkamer zelf is... Uh, nou, wat zal het zijn, 20 bij, bij, bij 20 meter. Maar het is onderdeel van een gebouw... waarin al die organisaties... brandweer, politie, eh, ambulance diensten en eh, andere hulpverleners... allemaal bij elkaar zitten... uit de drie noordelijke provincies. 12 organisaties die bij elkaar gebracht zijn. Maar hier kan de politie ook... Leren schieten, of beter, het schieten onderhouden. Uh, uh, er zijn uh, dojo's. Uh, er is uh, een sporthal waar uh, vandaag in ieder geval de officiële in gebruikname is. Waar staatssecretaris Steven uh, komt. En uh, toen de files werden voorgelezen... toen dacht ik van, hé, hey, dit, dit, de meldkamer zelf... Hij heeft ook wel iets van de Kamer van de, van de Verkeersinformatiedienst. Toen leek het of uw gezicht een beetje begon te betrekken. Van nou, nou, nou, dit is wel wat meer. Uh, wat jullie in ieder geval niet hier hebben. Wat daar wel is, is een hele grote kaart uh, uh, van Nederland. Gigantisch, waar ze op kunnen kijken. Hier wordt vooral op kleinere beeldschermpjes gekeken. Wat zijn er? 1, 2, 3, 4, 6. Kijken de mensen daar op het moment dat ze een telefoontje kunnen krijgen. Dat klopt. We hebben ook zeer bewust gekozen voor geen grote videowall te maken. Uit ervaring blijkt ook dat daar niet veel op gekeken wordt uiteindelijk. Omdat men daar aan uh, Die zes beeldschermen zijn ook wel erg hard nodig. Omdat we een palet hebben van wel 110 applicaties die we op kunnen roepen. Uh, waarbij natuurlijk een aantal hele erg belangrijke zijn. Bijvoorbeeld het GIS-systeem waarop je de auto's van de hulpverleningsdiensten ziet rijden. Maar ook gewoon internet of televisie. Uh, dus er zit verschrikkelijk veel achter die beeldschermen. Je ziet alleen uh, die, uh, die diensten rijden, de ambulances en de rijden. Of kun je ook hier zo op de A7 als bijvoorbeeld iemand uit Haren... Nou aan het rijden is, die zou je ook helemaal kunnen volgen? Nee hoor, dat uh, niet. We zien hier de diensten rijden. Dus de, de voertuigen van de diensten die in dienst zijn, die aangemeld zijn... die kun je zien op de kaart over heel Noord-Nederland. En dat was allemaal niet zo? Dat was nog niet zo. Nee, dat was uh, uh, in de ene meldkamer iets beter als in de andere meldkamer. Maar in deze meldkamer kunnen we voor heel Noord-Nederland uh, alle auto's zien rijden... en hebben alle diensten over heel Noord-Nederland. Hetzelfde beeld. Je bent er trots op, hè? Dat zijn we ook. Ja, nou, dat ja. kunt u zien? Nou, je hebt met de afgelopen half uur rondgeleid door het uh, gigantische gebouw van uh, de dojo, waar, waarvan u zei van, uh, dat het als er gesport wordt, dat er flink gezweet wordt en dat het er een speciale installatie in zit om dat zweet er weer uit te halen, zodat de volgende groep niet zoveel last heeft van het zweten. Tot, tot allerlei ruimtes waar uh, oefensessies gehouden kunnen worden... maar ook een coördinatiecentrum voor als er rampen zijn. Tot de Meldkamer Noord-Nederland, kamer 1.56. Goedemorgen, heren, dames. Uh, wat gebeurt hier dan zo? Hier vindt de briefing plaats. Twee dames, sorry. Ja, hier vindt de briefing plaats, dus ik ga even zachter praten... want de nieuwe dienst komt eraan. En dit zijn de mensen die... Vannacht? Nee, die, die gaan werken. Die gaan werken, ja. En de collega die vannacht gewerkt heeft, die vertelt wat er vannacht gebeurd is. En voor de rest vertellen de collega's wat we vandaag nog verwachten. Iets gebeurt vannacht? Dat moet u dadelijk mijn collega vragen. Oké, okay, nou dat gaan we dan uh, zo dadelijk vragen. Maar dat doen we na zeven uur. Tot later, Joris van der Kerkhof. Van de Michelin-sterren. Over twee uur worden ze bekendgemaakt. Wie krijgt er een, wie moet er een inleveren? De organisatie heeft zelf laten uitlekken dat er een derde drie-sterren-restaurant komt in Nederland. Nu hebben de Libraïe in Zwolle en Oudsluis in het Zeeuwse Sluis drie sterren. Daar gaan we over praten met culinaire-journalisten, onder andere voor Lekker en Delicious. Mara Grim, goedemorgen. Goedemorgen. Welke restaurants tipt u voor die derde ster? Ik kom op je eerdere uitspraak, Michele heeft gezegd dat Nederland dichter dan ooit bij een derde ster uh, zit. Dus ze hebben nog niet gezegd, uh, volgens mij, dat er uh, zeker een derde komt. Maar um, in principe uh, maken alle 13 twee uh, restaurants in ons uh, land kans op die derde ster. Mm -hmm. En ik vermoed dat uh, als die gaat vallen, dat hij of uh, bij Belonga en Maastricht of bij Interscaldes en in Kruiningen zal vallen. Oké, okay. niet de zwethil in Schiblaar, dat wordt ook genoemd? Ja, dat zou ook kunnen. Kijk, in principe kunnen ze, kunnen ze alle dertien. Um, en het is ook heel erg moeilijk om te zeggen, want Michelet heeft al een aantal criteria... maar uh, vaak zijn hun wegen toch nog steeds ondergrondelijk. En elk jaar wordt er weer volop gespeculeerd. En hmm. elk jaar denkt iedereen het zeker te weten. Maar uiteindelijk um, gaat het dan toch net weer even anders. Ja. Dus het is moeilijk te zeggen. Nou ja, wij doen aan dat speculeren ook fijn mee. Waarom zou ja. uh, Beluga van Hans van Wolde in Maastricht er moeten krijgen? Um, ik denk dat uh, uh, Hans van Wolder echt uh, uh, een paar jaar op een heel goed niveau uh, kookt. Dat hij uh, duidelijk uh, echt uh, een eigen stijl heeft... wat toch wel belangrijk is voor die derde ster. Uh, mooie zaak, goede locatie. Uh, um, en hij zit echt... Uh, uh, Dicht, uh, van allemaal, denk ik, dichtst bij het hoge niveau... wat uh, Jonny Boer en Sergio Herman, de andere drie sterrenchefs... in ons land, uh, hebben. Mm -hmm. Die houden wel, die drie sterren, denkt u? Die oh, beiden? Nou, als dat niet zo is, <laughs> dan word ik gek. Nee, zeker. zeker. Oké. Okay. Ja, we zeggen wel, ze worden uitgedeeld, maar ze worden ook ingetrokken hè, vandaag. Dat kan ja, wel. Ja, het kan, het kan. Dat is natuurlijk ontzettend vervelend. Uh, uh, uitdelen is gelukkig, uh, komt gelukkig veel vaker voor dan uh, intrekken. Er moet wel echt iets aan de hand zijn. Wil een restaurant een ster verliezen of van een sterren verliezen. Maar is er op dit moment in Nederland een restaurant... waarvan u heeft gezien, want u bezoekt er natuurlijk regelmatig restaurants in Nederland... waar de, de kwaliteit achteruit is gegaan? Of dingen veranderd zijn die misschien Michelin doen besluiten om zo'n ster in te trekken? Nou, ik... Uh, wat, wat natuurlijk altijd spannend is, je weet niet zo goed wat Michelin doet met verhuizingen. Uh, Ron Blauw, bijvoorbeeld, uh, heeft zijn restaurant van Oudekerken aan de Amstel naar Amsterdam verhuisd. Hij heeft twee sterren. Uh, je weet niet wat er dan vandaag gebeurt, maar ik denk, uh, uh, ik ben bij hem geweest en uh, uh, ik vind hem eigenlijk nog uh, beter geworden dan dat hij was in Oudekerken aan de Amstel. Dus ik hm. zie niet, ik, ik zou het uh, een, een teleurstelling vinden als hij uh, door die verhuizing een ster verliest. Dus ja. ik, nee. Toch was zij op een andere lijst wel weer heel diep gezakt, hè, geloof ik. Uh, klopt, hij is weer lekker uh, behoorlijk gezakt dit jaar. Uh, maar ik moet je eerlijk zeggen, dat ik, ik sta uh, los van die gids, dus ik heb geen idee uh, waarom dat was. Hmm. Uh, maar ik, nou ja, ik, ik kan alleen maar op mijn eigen bevindingen afgaan... en uh, ik, vind hem, uh, ik vind hem erg goed. Kunt u nog één keer uitleggen? Want er wordt wel eens gezegd, zo'n sterk houden... dat is nog lastiger dan erin te krijgen. Ja. Uh, wat zijn dan de criteria? Hoe, hoe gaan de Michelin-mannen... En vrouwen. Te werk? Nou, Michelin gaat het echt uitsluitend om de keuken. Uh, vaak wordt het, uh, uh, zeker door Nederlandse gasten, nog wel... Uh, um, um door de war gehaald met uh, uh, sfeer en, uh, uh, en luxe in een restaurant. Maar dat heeft er dus niks mee te maken. Bijvoorbeeld bij het Spaanse drie restaurant El Bulli... dat inmiddels gesloten is, uh, was het echt zo dat je een soort uh, camping-wc's had. Er was gewoon koud water op het toilet als je je handen ging wassen. En uh, het zag er niet uit. Het was echt een geweldige zaak. Maar... Uh, totaal niet uh, luxe of totaal niet chic. Dus daar uh, heeft het niets mee te maken. Uh, het gaat echt om het eten. En uh, bij één ster gaat het erom dat een keuken goed is in zijn categorie. Dat het volgens een bandengids een rustpunt in je route is onderweg. Twee sterren is er voor een verfijnde keuken. En uh, in Michelin-termen een omweg waard. En de derde ster die is uh, de reis zelf waard. En dat gaat echt om uitzonderlijke keukens. En um, ja... Daarbij komt ook nog dat Michelin-let op de continuïteit. Ze moeten natuurlijk zeker zijn dat we gids een jaar mee kan. Dus dat, nee, je kunt niet spontaan een ster gaan uitdelen... als je niet zeker weet of het al voor drie maanden nog wel die ster waard is. Nee. Okay. Goed, mevrouw geen we wachten met u af. Negen ja. uur, dan wordt het bekend. Oké, okay, dan. En dan u wel. hoort u het ook, via Radio ja, 1. Goedemorgen. <laughs> Het is fijn De, de hype. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. De groep tegen Jongerius kopt de Telegraaf vanochtend. Volgens de krant willen de drie grootste bonden... binnen de FNV een eigen koepel oprichten. En daarmee zou een mega vakvereniging ontstaan... die alle macht weghaalt bij de huidige FNV-top van Jongerius. De krant baseert zich op een concept... intentieovereenkomst tussen Abvacabo, bondgenoten en de Bouwbond. Volgens een woordvoerder van bondgenoten... moet het stuk gezien worden in het licht van de modernisering van de vakbond. Waar men al twee jaar aan werkt. Maar volgens de Telegraaf blijkt daar niets van... Uit dat document, blijkt geen enkele betrokkenheid van de huidige top of twee andere FNV-bonden. Binnen de FNV is grote verdeeldheid over het pensioenakkoord, waarbij advocabel en bondgenoten het vertrouwen in Jongerius opzegden. Er worden zo weinig huizen verkocht dat steeds meer koophuizen worden verhuurd. Maar de makelaars die daarbij helpen houden zich lang niet altijd aan de regels. En dat leidt weer tot grote problemen voor de woningeigenaar, weet het AD. Mensen met twee woningen zijn een makkelijke prooi en zijn de wanhoop nabij, zegt de directeur van de zogenoemde stichting Tijdelijk Twee Woningen. Zo vragen de makelaars hoge vergoedingen, zowel aan huurders als aan de verhuurders. Ook maken ze fouten bij de contracten en vergunningen die nodig zijn voor het verhuren van een huis. En erger, ook vertellen ze de verhuurders niet, dat, uh, dat die hun bank op de hoogte moeten stellen van de verhuur. Want als de bank erachter komt, kan dat ernstige gevolgen hebben. U leest het in het AD. Marokkaans-Nederlandse gemeenteraadsleden van verschillende politieke partijen... komen gezamenlijk in actie tegen het dumpen van vrouwen... Schrijft de Volkskrant. In een tiental steden zetten ze morgen de problematiek op de po lokale politieke agenda. Elk jaar worden in Marokko zo'n 80 vrouwen en 100 kinderen door hun echtgenoot of vader achtergelaten. Een topje van de ijsberg, zegt initiatiefnemster Fatima Talbi uit Rotterdam. Want maar een klein percentage vrouwen durft zich te melden. Vrouwen worden onder valse voorwendselen meegenomen naar Marokko waarna hun paspoort of verblijfsvergunning wordt afgepakt. Soms wil de man niet dat zijn kinderen in het liberale Nederland opgroeien. En dan laat hij zijn hele gezin achter, stelt Talby. Die voor Nederlandse kinderen vinden dat verschrikkelijk. Het taboe op het verkopen van kunst door musea moet worden doorbroken... stelt de kunsteconoom Arjo Klamer vandaag in trouw. Volgens hem zijn kunstcollecties in de Nederlandse musea... zo goed als heilig verklaard. En het verkopen van kunst om uit de financiële problemen te, kopen, te komen is verboden... ...stelde de Raad voor Cultuur. Maar Klamer pleit voor een meer rationele benadering van openbaar kunstbezit. De culturele sector ondergaat toch al een revolutie... ...vanwege de bezuinigingen die veel heilige huisjes ter discussie stellen. Het museum Gouda verkocht een Duma... ...om uit de financiële problemen te komen, wat tot grote kritiek leidde. Nou, dat is onzin, vindt Klamer. Waarom moeten deze Dumas en andere werken... ...voor eeuwig deel blijven uitmaken van het Nederlands openbaar bezit? Die vraag mag ook wel eens worden gesteld. Megagrote wolkenkrabbers die passen niet meer in deze... Deze tijd zegt de baas van de City of London... zakenwijk van de stad in de Volkskrant. Aanleiding is de Shard of Glass. Wolkenkrabber in aanbouw in Londen. Met zo'n 310 meter moest deze glasscherf... het hoogste gebouw van Europa worden. Dat lukt al niet meer, want dat staat inmiddels in Moskou. Wel wordt het nog het hoogste gebouw van de Europese Unie. De invloedrijke Lord Meijer... vindt zo'n extravagante wolkenkrabber... niet meer bij de tijd passen. Waarin de extravagante salarissen van bankiers... en topondernemers steeds minder geaccepteerd worden. En wat de zakelijke interesse in de wolkenkabber betreft, krijgt de Citybaas misschien wel gelijk. Een half jaar voor de opening is er nog vrijwel niets verhuurd. Na zeven uur in het Radio Internaal hebben we het over de verkiezingen in Egypte. Egyptenaren mogen vandaag naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. We zijn benieuwd hoe de mensen, de betogers op het Tahirplein, reageren en of ze ook gaan stemmen. Onze correspondent en verslaggever Sander van Horen is daar.